Het huis met de gekroonde karrenton. Een vervolghoorspel van Jelte Kuipers naar zijn gelijknamige boek. Regie Jan C. Hubert. Eerste deel, meester Cornalijn, Hofschilder. Daar hebben we Bart Pleumakker. Ah, Maarten. Kerel, wat doe jij hier aan het eind met dat hondenweer? Ga je soms steken voor een reisje in het oost? Hij is het warm, jong. Nou, ik moest er eens even uit. Luchtjes scheppen, al dat pennelikken. Pennelikken, zeg dat wel. Nee, waar is er voor ons niet bij, Bart? Nee, als onze vaders geen kooplieden waren. Ja, als. Als. Ze zijn het. En dus mogen wij op het muffe contour zitten. Voor ons geen zout water, joh. Nee, maar wel ganse veren. Perkament. Ja. Jij hebt tenminste je penselen nog. Zeg, je zou toch bij meester Rembrandt van Rijn in de leer gaan? Ik zou, als mijn vader er niet was. Een bal, dat is helemaal anders. Maar kom, we staan hier wel wat erg uit te waaien. Ah, we krijgen zo nog regen ook. Ga mee naar huis, we kunnen wat praten onder de hanebalken. Dat doe ik. ...waar dat mijn vader me ook een zolderkamer gaf. Maar het geeft geen pas voor de meiden en de knecht, zegt hij. De jonge meneer Maarten, moeten ze zeggen. De jonge meneer Maarten mag niet onder de hanenbalken zitten. Ja, jouw vader is heel wat geschikter. Wat dat betreft wel. Ja? Van we drukte houdt hij niet. Dat komt vast omdat dat jullie hier zo fijn aan de eikant wonen. Ik wou dat wij hier ook zaten. Je kunt er dat bakraam de schepen zien uitzeilen en binnenvallen. Bij ons op de gracht, doen ze zo gewichtig... Weet je, hij zit hier altijd in de frisse wind. Dat scheelt hey, op! Hé, pas je hey, op. Hey, hey. Nou, dat scheelde maar aan haar. Die heeft ook de sokken in. Ja, dat had hij zeker. Hij moet bij ons zijn. Kijk, de koetsierspunt van de bok. Ja, jullie krijgen hoog bezoek. Zie je dat gespan? Dat is lang niet mis. Mijn vader zei laatst nog, met die zeepsiederij en oliehandel van Pluimakker loopt het best. Let op mijn woorden Bart, straks moet die oude wijntje van jullie ook nog jonge meneer tegen je zeggen. Liks ja, hoor, Zij laten we even wachten, anders lopen we dat bezoek maar voor de voeten. Ik nee, ben benieuwd wie eruit uitstapt. De koning van Zweden op zijn minst zou me niks van wazen. Nee, wel, want Zweden heeft geen koning, maar een koningin. Koningin Christina. Al is ze dan nog maar twaalf jaar. De koning is zes jaar geleden in 1632 gesneuveld. Oh, neem me niet kwalijk, meester pluimakker. Maar dat weet je ook maar toevallig doordat je vader zaken doet met Zweden. Kerel, wat een deftige vent stapt eruit. Ken je die? Nee. Nee, ik heb hem nog nooit gesneuveld. Hij zal wel voor zaken komen. Het is dat Duc Dalva dood is. Anders zou je zeggen dat het hem is. Een puntbaard, spits neus. Ik ben toch benieuwd. Kijk, vader ontvangt hem zelf aan de deur. Nou, nou, dan is het een heerschap. Nou, hij is binnen. Zullen we dan nog maar een eentje omlopen? Misschien hebben ze liever niet dat de kom nu een hoog bezoek is. Oh nee, joh, dat hindert niks. We gaan gewoon naar de zolder. Uh, en vlug ook, want we krijgen dadelijk een flinke hoos water. Daar heb je het al. Ja. Daar, een duivel! Rennen, Maarten. Ja, vooruit. Oh, ja. Zo, hè. Zo. Wat weer? Oh, hier staan we wel even droog. Zeg, uh, uh, wat zei je ook weer? Wil je vader niet hebben dat je in de leer gaat? Rembrandt is toch niet de eerste, de beste? Nee, nee, maar vader ziet voor mij niks in dat gesmeer met verf en penselen, zegt hij altijd. Mijn toekomst ligt in de zeep, de olie en de vetten. Ik ben zijn enige zoon ik moet er zo koopman worden. Nou, in mijn vrije tijd mag ik tekenen en schilderen zoveel als ik wil. Maar de koopmansboeken zijn de hoofdzaak. Ach, voor jou toch ook? En jij wilt nog wat naar zee? Ach... Ik heb geen schijn van kans voorlopig. Apart, jongen, ik, ik zou zo graag willen. Stuurman of, of schipper. Op zo'n mooie schuit. Met volle zeilen naar verre landen. Waar het niet altijd regent. Zoals hier in ons kikkerland. Landen waar de zon altijd schijnt. Dag, weintje, Dag, meintje. Dag, Bart. Dag, Maarten. Jongen, wat heb ik jou een tijdje gezien. Komen jullie gauw binnen. Z Ach. zeker kletsnat. Nee, nee, dat valt mee. Zijn Weintje, we gaan naar boven, want ik heb gezien dat vader bezoek heeft. Ja. Wie is het, die magere seigneur? Dat is signeur Cornelijn, een voornaamheer. Maar ja, hij is hofschilder van de Zweedse koning geweest, zei je vader. Oh, ja? ja? verder weet ik het ook niet. Ze zijn in de grote kamer. Dat is sterk, zeg. Heeft het toch iets met Zweden te maken? Ik, ik, ik moet het gevoeld hebben. Jij had toekomstvoorspeller moeten worden. Kun je rijk mee worden. Kom, we gaan naar boven. Bedankt, weintje. Ik zal jullie aanstonds wat warms brengen. Graag. Eindje weet altijd dit alles. Maar ze is geen kletskoos. Ze kan een geheim bewaren. Behalve voor jou, zeker. Nou ja, ik kan een potje bij de breken. Maar dat kunnen we hier allemaal. Maar, zit hier ook al twintig jaar, hè? Het giet alweer. Boris, net of je aan boord van een schip bent. Ik snap er niks van. Wat moet vader nou opeens met een hofschilder over de vloer? Oh, hij zal terpetijn en olie moeten hebben. Ja, die luime schilder in die paleizen, hele balzalen moet je rekenen. Daar hebben ze heel wat van het spul voor nodig. Ach, wel nee, jij met je balzalen. Mijn vader heeft het helemaal niet op schilders begrepen. Lichtmissen, zotskappen noemt hij ze. Lichtmissen, zotskappen? Dan moet je eens naar die Cornelijn kijken. Met zijn karos en zijn hoek met pluimen en... Met je kleren en bepluimde hoeden maken geen indruk op hem. Zeg, wat dacht je? Als jij schilder werd, zou je dan beroemd willen worden? Nou, ja, dat weet ik niet. Het is niet zo gemakkelijk. Als je naar zee gaat, dan ben je toch ook niet dadelijk admiraal? Ja, hoor eens, je redt niks voor niks. Maar zoals jij kunt tekenen, dat kan je alvast. Zo, dacht je dat? Ik zal je eens wat laten zien? De tekening die ik vorige week gemaakt heb. Wat zeg je hiervan? Maar, maar dat is de eenhoorn. Het fluitschip van kapitein Boonshaaier die op de noordvaart. Ja, ik, ik, ik zie het zo. Prachtig, geweldig. Waarom zou jij nog in de leer gaan? Ik ben ermee bij meester Van Rijn geweest. Nou, en? Hij zei... Zo, zo. Hou je van tekenen. En, en verder? Dat ik, dat ik nog te veel peuterde. Nou, nog mooier. Je hebt dat toch maar zo gepeuterd... dat ik kan zien dat het de eenhoorn van kapitein Boonzaaier is. Je snapt het niet. Meester Van Rijn heeft gelijk. Nou, hij zal wel gelijk hebben. Maar een gezellig heer lijkt hij me toch niet? Hij praat niet veel. Dat is waar. Maar toen hij het over peuteren had, pakte hij een vel papier. En een stuk houtskool. En toen tekende hij de eenhoorn. Ha, dat had je moeten zien. Het leek wel of hij toverde. Met een paar lijnen. Rats, rats, rats. Het ging vanzelf. En hij zei telkens, los, los, los. Niet bang zijn. Papier genoeg op de wereld. Los, los. Als het niet goed is, dan doe je zo. En... Toen nam hij de prachtige tekening van de eenhoorn, maakte er een prop van en gooide die in de hoek. <laughs> dus dat wil jij nou ook gaan doen. Van rats, rats, los, los, grote prop, hup, weg. Wel, nee, <laughs> hij wou alleen maar laten zien dat je niet zo gauw tevreden met jezelf moet zijn. Wacht eens, hoor. Het is vader met... Nee, meester Rembrandt van Rijn. Ach, doe niet zo flauw. Dag Bart. Ach, ja, vader. Ah, daar hebben we Maarten ook. Dag meneer Prima. Meester Cornelijn, dat is er nou mijn zoon Bart, de schilder uit de familie. En hier, deze jongen die er ook mag zijn, is Maarten ter Borg, een vriend van hem. Ja. Jongens, dit is meester Cornelijn uit Antwerpen, die zich pas in onze goede stad heeft gevestigd. De seigneur is hofschilder van zijn majesteit Gustaf Adolf geweest... Ik zeg het al goed, meester. Oh, certainement, je zegt het voortreffelijk. Heer Plooimaker, excellent. Het is mij een genoegen kennis te maken met de heren. Monsieur, een formidabel genoegen inderdaad. Meester Conallee. Bart. Meester Conallee. Maarten. Ah, oh, wat een eerlijk verblijf is het hier. Ravissant. regen op de ruiten, Stadem op het dak. Ach, dat doet me denken aan mijn oude atelier in Antwerpen. In lang vervlogen dagen. Echt voorbij. Passez die schoene tijd. Ja. Ja, mijn oude atelier. Daar zag ik de vliegen. Hier het ei. Schuimkoppen op de golven. Schepen jagen de wolken. Wind, water. Avontuur. Ja, ja, sinjeur alleen Avontuur. Dat is het wat ze willen, die knapen. Ze hebben een veilig thuis, waar het avontuur lokt. Ach, que voulez vous Wij zijn ook jong geweest, geachte vriend, wij ook. Ach, met volle in de haven uit. Noordenvrende, noor de donkere wouden van Zweden. Of de woe van de palmen van de Indiën. Ach, ik was een vliegende vogel. Paris, Rome, Stockholm en het verre Indië. Ja, een vliegende vogel was ik. En ik ben het nog. Nu zal ik een paar maanden in de schone stad Amsterdam passeren om uit te blazen. En ik zal uw zoon schilderen leren. Vader, ik... mag ik leren schilderen? Ja. seneur Cornelijn is een meester in deze kunst. Hij heeft de hele wereld gezien en je kunt veel van hem leren. Hij heeft vorsten geschilderd, koningen en koninginnen. Prinsen en prinsessen. Ach, vriend plooimakker. Je me confus. Over daar is niets voor mij, hè. Juist omdat u zo bescheiden bent, mag een ander u wel eens in het zonnetje zetten. En nu, Bart, laat de meester die tekening van de eens zien die je pas gemaakt hebt. Hé, oh, hey, ik heb hem net aan Maarten laten zien. Alsjeblieft, meester. Oh, mhm. Mm dat is. Uh, dat is niet slecht. Nee. Nee, niet slecht. Schoon. Zeer schoon. Een verdere hand. Scherpziende ogen. Ja, ja. Ach, uh, ik peuter nog maar een beetje. Het is nog lang niet vlot genoeg. Wel, wel. Hoeveel eisend is onze jonge meester voor zichzelf, hè? Ja, ik geloof. hij heeft aanleg om eerlijk te zijn, meester, ik vond die tekeningen zelf eerst erg mooi. Maar meester van Rijn zei dat ik peuterde. Ge zijt ermee naar Rembrandt van Rijn geweest? Oh, dat noem ik courage. Ja, ja. Hij heeft willen zien of ge u zou laten afzeken door een scherp oordeel. Heeft hem u afgeschrikt? Nee. Nee, dat niet. Goed zo. Nou, ik... Eh... Ik wil het met u proberen, vriend. Daar ben ik oh. blij om, meester. En jij, Bart? Jongen, ik had gedacht dat je een gat in de lucht zou springen. Oh, ik, ik, ik ben ook heel blij, vader. Heel blij. Ach, hij is nog te verbaasd, meneer Poormaker. Je hebt mij verteld dat je er eerst weinig vervoelde... ...hem schilder te laten worden, hè? En nou komt het toch nog in orde. Zoiets moet men eerst verwerken, hè? Wat zeg je aan, jonge vriend? Ja, meester Connelijn. Het is een grote verrassing. Ik hoop dat ik u niet zal teleurstellen. Dat hoop ik ook. Oh, we zullen het wel met elkaar kunnen vinden. We moeten maar zo gauw mogelijk met de lessen beginnen. De, de volgende week, dacht ik. Want mijn nieuwe huis is nu nog niet op orde, hè? Dat is best, meester. Al zullen mevrouw en ik er wel aan moeten wennen... onze oudste niet meer in huis te hebben. Maar hij blijft in ieder geval in Amsterdam. Niet meer in huis? Moet ik... Ga ik bij de meester wonen? Natuurlijk, jongen. Dat is het beste. Ik geloof dat moeder eraan komt. Die is er natuurlijk ook razend nieuwsgierig naar hoe je dit allemaal vindt. Ah. Ja, natuurlijk. Of ik nieuwsgierig ben. Nou, Bart. Wat zeg je ervan? Daar had jij vannacht nog niet van gedroomd, wel? Ik denk dat hij er nog even aan moet wennen. Ach, vader. Dat moeten we allemaal. Maar... Hij blijft gelukkig nog dicht bij huis. Ik ben best tevreden, moeder. Hm. Weet u wat? Ik kom één keer per jaar een uurtje thuis. <laughs> ja, dat zal wel. Ach, nou ja. Ik weet best dat ik hem niet altijd kan vasthouden. En Bert zal zich wel redden. Daar ben ik niks bang voor. En jij, vader? Ik zeg, afwachten. Hm. Wel, meester, ik geloof dat u niet langer mogen ophouden. Zullen we naar beneden gaan? Inderdaad, meneer Plouwmaker. Ik ben nogal gepresseerd. Uh, misschien mag ik dan afscheid nemen? Madame, meester het Conley. was mij een groot genoegen. Dag Bart. Dag, meester Conallee. Dag, Maarten. Dag, meester Conallee. Ach, Maarten, goeiedag. Ik zou haast vergeten dat jij er ook bent. Het is prettig je weer eens te zien. Het was hier opeens ook zo'n drukte. En, is het goed met je ouders? Uh, jawel, mevrouw uh, Pluimakker, heel goed. Uh. Ik vind het fijn voor Bart dat hij nu zijn zin kan volgen... Ik wou dat ik ook zo ver was, toch? Ja, ja, jij wil naar zee, hè? Oh, een mensenzin is een mensenleven. <laughs> U zult wel een goed woordje voor me gedaan hebben, moeder. Nee, nee, nee, nee. Dan vergis je je toch, jongen? Nee, het was voor mij ook een verrassing. Dan begrijp ik nog steeds niet... waardoor vader zo plotseling van gedachten veranderd is. Weet je, Bart, ik eerst ook niet. Maar vader heeft het me uitgelegd. Kijk... Meester Cornelijn heeft veel invloed aan het Zweedse Hof. Ja? Hij kent de Rijkskanselier Oxenstierna heel goed. En je weet, Oxenstierna regeert... zolang de kleine koningin Christina nog te jong is om dat zelf te doen. Ja, ja. Omdat vader zelf veel zaken doet met Zweden... ga jij daar over een poos ook heen. Oh. Ach, nou ja. Uh, uh, vader zal je vanavond alles wel zelf vertellen. Oh, oh nou begin ik het te begrijpen. Hm. Ik mag wel schilder worden... Maar ik moet toch ook een beetje koopman blijven, als vertegenwoordiger van onze zaak in Zweden. Juist. Nou, en wat denk je daarvan? Het lijkt me avontuurlijk. Hoe vindt u die meester, Cornelijn? Och, ik moest wel even aan hem wennen. Hij doet zo, zo, zo. Overdreven. Ja. Maar ik geloof toch dat hij wel aardig is. Ach, nou ja, kunstenaars hebben vaak iets vreemds. En jongen, als het je niet bevalt, dan kom je terug, hoor. Ja, maar kom, nou ga ik. De volgende week moeten je spullen klaar zijn en dat is nog een hele bedoening. Het <laughs> is gek, hè? Ik doe alsof je een wereldreis gaat maken en je komt voorlopig niet verder dan de herengracht. <laughs> nou, dag jongens. Ik zie jullie straks beneden dag, nog van, wel, wel hè? Dag, moeder. Zal ik je eens wat vertellen? Je moeder heeft er vast een voorgevoel van dat die Cornelijn een piratenkapitein is. Ik, ik, ik zie jou al als zeerover. Ja hoor Maarten, ik ga het avontuur tegemoet. Op de herengracht. En toch, die Cornelijn met zijn snorren en, en zijn puntbaard, Of misschien is hij wel een heksenmeester. Daar heeft hij echt ogen voor. Nee domkop, hou het nou op die kaperkapitein. Waarom? Nou,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 Bart Pluimakker wordt gespeeld door Dick van Zandt, Maarten Ter Borg door Alex Vaassen junior, vader Pluimakker was Heb Orizant en moeder Pluimakker door Urugani. Nels Snel was Wijntje en Rien van Oppen meester Kornalijn. De regie had Jan C. Hubert.